Waterwalgemoed met het NS Journaal. De 39 doden die gisteren werden gevonden in een vrachtwagen in Engeland komen allemaal uit China. Het zijn acht vrouwen, de rest is man, zegt de Britse politie. Het Belgische OM heeft bevestigd dat de container waarin ze zaten uit Zeebrugge kwam. De Belgen en Britten zijn een gezamenlijk onderzoek begonnen. Volgens Britse media zijn de 39 mogelijk doodgevroren in de vriescontainer. Met temperaturen tot min 25 graden. De Britse politie heeft op drie plekken in Noord-Ierland huiszoekingen gedaan. De chauffeur van de truck met oplegger komt uit Noord-Ierland. Journalistenvereniging NVJ eist dat NOS-verslaggever Robert Bas zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. De Rotterdamse rechtercommissaris heeft Bas in ieder geval tot maandag laten gijzelen omdat hij geen vragen wil beantwoorden als getuige in een lopende strafzaak. Bas wil zichzelf en een bron beschermen... in deze zaak over de moord op een GGZ-directeur... die in 2014 werd doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Roderijs. De hoofdredactie van de NOS noemt de gijzeling van verslaggever Bas... een aanval op de persvrijheid. In Arnhem zijn twee vaten gedumpt met daarin waarschijnlijk drugsafval. Volgens Omroep Gelderland is een van de vaten lek en zouden er honderden liters een bos in zijn gestroomd. Een kinderopvang ernaast blijft voor de zekerheid dicht. Utrechtse ondernemers klagen over overlast door bedelaars in de stad. Het zou gaan om mensen uit het Oostblok die het winkelend publiek lastigvallen. Ook Utrechtse daklozen zijn niet blij met de bedelaars. Ze zeggen dat ze daardoor minder straatkranten verkopen. De gemeente Utrecht herkent het probleem niet... en wil dan ook geen speciaal bedelverbod instellen. Het weer nog, het is wisselend bewolkt vandaag... maar er zijn ook zonnige momenten bij ongeveer 19 graden. Later op de dag neemt de bewolking weer toe. Vanavond en vannacht kan de lokaal ook wat regen vallen. Morgen grotendeels droog, maar wel bewolkt. Dan hooguit 15 graden. S'avonds gaat het stevig waaien. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. De avond, de Euro Breakdown. Oh, heerlijk dames en heren, we zijn er weer live bij de Euro Breakdown. Mijn naam is Mike Bulee en dit is alweer week 42 dit jaar. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oh jongens, vanavond ook nog ADE op de planning. Wat gaan jullie vanavond allemaal doen? En dan komt er iemand al de gang op gesniekt. Die is er al helemaal klaar voor. Die heeft zijn jasje ook al aan. En die is al drie dagen al geweest. Vier dagen. Aha. Kijk, okay. ik krijg ook nog even wat overhandig. Ik ga zet even de schuiven even, gewoon even vol open. Neem plaats. Wie heb ik achter de microfoon? Verstel jezelf even. voor. Wie was je ook alweer? Wie ik achter was? Ja. Doe Nee, die zet ik net weer klaar. Ah, oké. Okay. We gaan hem straks nog even een keertje opnieuw voorstellen. In de, de nagedachtenis, in de gedachten aan Patrick, gaan we ook de, de nummer 40 nu gelijk draaien. Dat is Giant Dragon Bone Man en Calvin Harris. Ik heb voor jullie ook nog natuurlijk genoeg nieuws klaarstaan voor dus, ja, de fans van Gangstar. Heb ik goed nieuws, want de reformatie die komt na 16 jaar weer bij elkaar met een uh, nieuw album. Wat dat precies gaat worden, dat ga ik jullie straks vertellen. Maar eerst Giant. I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 Jonas, tell me what you see. We're taking Ook nog een tweede toepassing Scared of Brian Voor de ingewijden ja, Die weten dat, dat Brian ook meedoet In ieder geval als het goed is volgend jaar Aan het spelletje tag Wat ik onder andere ook met Miguel speel En ja dit nummer hebben we eigenlijk Dit jaar zijn we eigenlijk een beetje meegekomen Omdat Brian die stond ineens in de kroeg Een maand voor tag Als soort van aspirant tagger Op dat moment En ja we hebben wel echt de hele avond In ieder geval met samengeknepen billetjes Daar achter de bar gezeten en toch uiteindelijk niks doen. Nee, ja, nee, dat klopt. Ik vond de reden, vond ik op zich ja. Hè? Maar ik hoop wel dat hij aankomend jaar wel meedoet. Uh, twee mensen die volgend jaar willen meedoen nu. Ja, want uh, wie was nummer twee? Maurice. Maurice, ja, maar gaat Maurice het waar maken? Dat vraag ik me af. Nou, hij zat van de week wel echt te smeken of hij uh, number one hmm. kon zijn. Number one? Ja, in plaats van Brian. Nou hij moet zich gewoon bewijzen dan. Hij heeft er helemaal jullie om het te doen. Dat is zeker waar. Gaan op vakantie in jullie? Ik uh, denk het wel, ja. Ik denk dat ik uh, echt spontaan ineens, echt gewoon een maand lang. Ik, ja, ik Wacht even. Ergens zit waar, waar, waar niemand ja, mooi is. Jij vond. was hem toch? Ik wil niet met jouw vakantie. Nee, dat snap ik. Maar de hele maand juli kan wel. Als wij gewoon voor ja. het einde van de maand terug zijn, is er niks aan de hand. Ja, maar dat vertrouw ik bij jou niet. Ineens hebben we vertraging. Ineens zitten we ergens vast. <laughs> ineens zit je de 2 augustus nog steeds. Ja, <laughs> ja en eind, dat eind augustus, goed waar is hij? Ja. Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Dan vind je hem ja. tien jaar later in die bunker terug. Tien jaar later. Ik heb al tien jaar vrij verloren met What <laughs> Mm oh fuckers! Lester! Ja. Ja, dat is, dat is. Je hoorde net, hoorde je Giant van Calvin Harris en Rag Bowman, hoorde jullie voorbij komen. Ik had net al een klein tipje van de sluier opgericht, maar de reformatie Gangstar komt na 16 jaar weer met een nieuw album. De reformatie heeft dus een nieuw album aangekondigd. One of the best yet is het album, ja, is het eerste album sinds 16 jaar en komt uit op 6 december. Gangstar, dat oorspronkelijk bestond uit DJ Premier en Guru, bracht in 2003 hun zesde en tot nu toe de laatste de album uit. De owners in september van dit jaar liet de hip-hop formatie weer van zich horen en met het nummer Family and Loyalty dat was dus de eerste, de eerste nieuwe plaat eigenlijk sinds het overlijden van Guru in 2010. Donderdag volgde er nog een ander nummer met de titel Bad Name en hierbij quote we even in ieder geval ja hoe moet ik zeggen in ieder geval DJ Premier die dus zegt ik heb nooit getwijfeld over of het vertrouwen of het vertrouwen verloren oh, dat is heel slecht heel slecht geschreven maar, ja, dat, maar hij geeft eraan, ik voel uh, Gangstar nog altijd in me... en uh, ja, het, het komt pas na negen jaar, komt het er nu pas weer uit. Uh, al dus uh, de DJ, uh, die ook uh, de muziek produceerde voor uh, hiphoppers... als uh, Notorious, B.I.G., M.O.P., Jay-Z, Nas en uh, Big L. Uh, Guru, die uh, overleed in 2010, op uh, 43-jarige leeftijd, heel erg jong... en uh, de rapper uh, raakte kort uh, daarvoor in een coma uh, tijdens zijn uh, strijd tegen kanker. Uh, Guru, die eigenlijk uh, Keith uh, Allen heet... Uh, was bij het uh, grote publiek uh, vooral bekend van zijn project met... Uh, Jazz Mattes. Gangster. Nooit van gehoord? Miguel, toevallig? Nee. Nee? Nou, dat kan. Dat misschien, kan. misschien als ik het hoor, maar... Nou, dan gaan we eens even kijken of ze het kunnen laten horen, natuurlijk. even kijken. Dit is uh, een klein stukje van, uh, in ieder geval de platen Gangstar. Uh, in ieder geval van Gangstar en dan Bad Name. Bad <middels> Name. I tell the good people bad news. god big still here. Some of these widows cavalier. We all know that the game has changed. It's crazy out here rap's got a name. Think about it. What if the never happened and the true artists were getting rich from rapping? god should give. Let's delete the politics. real hip hop can. Dat heeft iets uh, best, best, best een beetje een 90s feel aan uh. Nou, dus ja, goed nieuws in ieder geval voor de fans die dus uh, ja, alweer negen jaar op uh, Gangstar aan het uh, wachten zijn geweest. Er komt dus een nieuwe muziek uit en uh, ja, dat, uh, dat album dat kunnen we dus uh, alweer, uh, alweer heel erg snel gaan uh, verwachten. 6 december, dus uh, ja, uh, misschien dat je hem nog voor Sinterklaas in je schoenje kan krijgen, als je het, uh, als je het goed doet. En als je hem wil. Ja, ja, en als je hem wil inderdaad. Ja. Dat, ik hoop het altijd, maar dat mensen dat... Uh, nee, <laughs> hey, dat was in ieder geval vast, uh, in ieder geval een van de nieuwtjes. Dan heb ik goed nieuws uh, voor zowel vrouw, uh, voor de vrouwen van Nederland... als de mannen van Nederland. Uh, voor de, uh, ja, de, de mensen die nu rond... Uh, nou, bijna 30 zijn die zijn natuurlijk, ja, net als ik, zijn opgegroeid met Sugarbabes. Uh, die zijn terug in de originele bezetting met een nieuwe single genaamd Flowers. Uh, de originele Sugar Babes hebben hun bandnaam terug en uh, brengen een nieuwe single uit met de titel Flowers. Uh, Mutia Buena, Kisha Buhanan. En uh, Sioban, ik heb nooit geweten hoe die vrouwen heten, tot nu. Uh, Donaghi uh, vertolkte het nummer vrijdag uh, in de Graham Norton Show. Het is de eerste single sinds, uh, ja, van het trio sinds 2013. Er zijn dus uh, zes jaar. Even gestopt. Um, de formatie ging in 1998 van start met de huidige drie zangeressen, maar kennen daarna heel wat wisselingen. In uh, juli 2012 uh, kwamen Buena Buchanan en Donaghi weer bij elkaar onder de naam uh, Muita Kesha uh, Shiawan, uh, ook wel MKS, uh, omdat de groep uh, Sugar Babes inmiddels uh, door drie andere zangeressen werd gevormd. Uh, MKS uh, bracht toen het nummer Flatline uit. En even de quote natuurlijk vanuit de Babes. De, de Buena. Uh, bedankt voor al jullie steun. We waarderen de liefde enorm. Uh, reageerde Buena ook op Instagram. Op de hernieuwde terugkeer van het drietal. Als Sugar Babes met Flowers. Een uh, cover van het gelijknamige nummer van uh, Sweet Female. Van uh, Sweet Female Attitude uit 2010. En uh, in de originele uh, bezetting is er maar. Uh, dat is misschien wel leuk om te weten. Maar er is maar één album verschenen. En uh, Dornegie uh, verliet als eerste de groep in 2001. En werd vervangen door Heidi Range. Uh, Boeghanan verliet uh, de groep uh, als ...als laatste lid van de originele bezetting in 2009... ...en uh, de grootste hit van de Sugar Babes was uh, Push... ...Push the Button uit 2005. Kennen jullie nog? Push the Button? Ik niet, Push wel. Push the Button and let me know. Da, da, da, da, da, da. Dat is toch ook dat ze... Dat stonden, nee, ze stonden niet in de lift, hè, stonden ze toen. Het was met een andere plaat, was dat. Wel, nee, wel, ze stonden wel in die lift. Ja. Met alle drie een andere kerel. Ja. schil. Ja, er zit hier nog iemand... En ik wist, ik wist niet dat het mogelijk was. Maar ze de kleinste vrouw van, van, van Noord-Holland. <laughs> ja, ik ga je net zo lang uitdagen tot je, wilt, tot je gewoon wat zegt. Gewoon net zo lang. De microfoon laat ik net zo lang openstaan. Dus je gaat je een keertje verspreken. <laughs> ik laat hem ook gewoon lekker tijdens de muziek openstaan. Dus dan gaat hij gewoon een keertje wat zeggen. Moet gewoon een keer gebeuren. En als kan iedereen altijd even live inschakelen via internet? Ja, gewoon doen. Dan kun je kijken naar, ja, nou, nogmaals de kleinste vrouw we zoen, we zoen van Noord-Holland. Ja, ze is echt heel klein. Ja, ze is echt heel klein. Nieuze, nieze, nieze, Lubsan. Aangenaam. Ze wil lachen, maar dat gaat niet eigenlijk. Oh, oh daar, we, daar hoorden we een fragmentje. We hoorden we een fragmentje. Ja, dat is zeldzaam, Maar we gaan ons best doen om nog meer van haar te, te laten horen. We gaan in de tussentijd gaan wij ook wel weer gelijk door. Want ik heb natuurlijk... Even kijken, ik heb nu voor deze week alweer vier nieuwe binnenkomers... die de lijst zijn komen binnenstormen. En dan heb ik het nu over Mogwai. Die heeft de plaat uitgebracht... Everybody's got to learn sometime. Is deze week dus nieuw binnengekomen. En waar die nou in de lijst terecht is gekomen... Nou, dat hoor je natuurlijk rond de klok van half acht. your heart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 We're going to have a little music like old times. Look, now, I'll start the melody on the organ. To take away the pain And I don't remember All of my mistakes And every eye got a low With no one to blame You're not alright I'm not alright XO When I'm high in the shade and I'm feeling away Baby hello I just wanted to see if your plans ever change of my XO Gotta fight for the love or the rush And I don't wanna let go So don't let me go Got no patience, conversation driving you up the wall I'm imperfect, you're a goddess, no sarcasm at all You say you're sorry but don't know what you're sorry for No, no point in keeping a score You like to drink and to smoke to take away the pain And I don't remember all of my mistakes and every eye I got alone no one thinks you're not alright I'm not alright Let's roll. You and I don't belong in a place like this, baby, let's roll. We don't need to believe everything they think when it's all so. Uh, headed down that road and you don't gotta go down so low. No, don't let me go. Got no patience, conversation driving you up the wall. I'm imperfect, you're a goddess, no sarcasm at all. You say you're sorry, but don't know what you're sorry for. No, no point in keeping score.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 I'm not alright, loud luxury, Bryce Vine hoorde je voorbij komen en daarvoor swag met no strings attached en natuurlijk de nieuwe binnenkomer van Moguai, everybody's got to learn sometime. Voor de mensen die een beetje hebben opgelet, die hebben net tussen uh, I'm not alright en no strings attached, konden ze een klein stukje van Nieze Niezen, de kleinste vrouw van Noord-Holland, konden ze horen. En ze steekt nu echt dat hele kleine middelvingertje op wat lijkt op een pinkje van een, van een kind van zes. Zo schattig, maar er gaat een moment komen dat je wat gaat zeggen en dat je het gewoon niet door hebt. Ik weet het zeker. We wachten, we wachten. Ja, we wachten. We hebben, we, daar hebben wij zeker, zeker wel de tijd voor. Um, waar wij ook nog wel de tijd voor hebben... is sowieso nog, nog één plaatje. Want voordat uh, het, uh, de klok uh, half acht slaakt, hebben wij natuurlijk uh, nog wel één keer de kans... om Denise stiekem thuis de muziek nog wat te kunnen laten zeggen. Want zij denkt dat alles uitstaat. Maar dat is nooit zo. Alles staat hier aan. Je mag altijd meezingen.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 Ja, stipt op tijd. Klok van half acht. We zijn er weer. Dat betekent dat wij de nummer 40 tot en met 30 gaan doornemen. Wie is waar gebleven in dat mooie kikkerlandje hier? Op nummer 40 hebben we deze week Giant Calvin Harris. Rag Bone Man staat nu al 40 weken in de lijst. Vorige week nog plek 28. 12 plaatsen gezakt. Dus dit wordt het gevecht voor survival. No goodbye. Paul Kalkbrenner vind je deze week ook alweer 12 weken in de lijst. Nu op plek 39, vorige week plek 35, plek 38, Wasted Time, Stef Campo en Carsten. Vijf weken in de lijst, vorige week nog op plek 30, acht plaatsen gezakt. Wordt dit de laatste week dat we hem gaan horen? Wie zal dat zeggen? Home, Martin Gerritsen en Bon, negen weken in de lijst, bounced heel erg. Vorige week op plek 31, nu plek 37. En hij heeft op de hoogste positie op 13 gestaan, dus heeft wel een valletje gemaakt. Nieuw binnengekomen op plek 36, Mogai is everybody's got to learn sometime. En in my mind Denora en Gigi Agostino, 64 weken in de lijst op plek 35 nu, vorige week nog op plek 33. Ik denk dat we die volgende week ook nog wel gaan horen. Maar... Hij is al een keertje weg geweest, een maand later weer teruggekomen. No Strings Attached, zwak, heb je nu vier weken alweer in de lijst staan. Stond vorige week op plek 21, heeft wel een flinke klapper gemaakt. Want staat nu op 34. En plek 33, I Am Not Alright, uh, van Loud Luxury en Bryce Vine. Alweer twee weken in de lijst. Gevolgd door Holy Water Galantis. Net als vorige week op plek 32. Nu drie weken in de lijst. En You Little Beauty Fisher. 23 weken in de lijst. Vorige week ook even kijken. Nog op plek 23 te vinden. Nu op plek 31. Dus hij heeft ook wel, is ook wel flink gezakt. Doet het uh, iets minder goed eigenlijk. Dan zijn uh, tegen, uh, tegenhanger. Want hij staat natuurlijk uh, met uh, nog een plaat. staat erin onder andere Losing It. Die het eigenlijk daarentegen juist wel wel heel goed doet. En nooit die lijst uit is geweest. Als we nu naar nummer 30 toe gaan, dan gaan we naar een plaat speciaal gemaakt na het overlijden van Avicii. Dit is wat we van hem cadeau hebben gekregen. Heaven. Dat wil niet. Of ook wel.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 een mooie herfjes achtergelaten. Verdomme zeg. Ik kan het niet vaak genoeg, vaak genoeg benoemen. Avisie met zijn plaat Heaven. Heerlijk. Nou, Dan gaan wij in de tussentijd ook weer zo weer gelijk door. Maar voordat we dat doen wil ik eerst nog heel even wat, wat bijdragen... als het gaat om een stukje uh, n -n -n nieuws. Want wat hebben we allemaal nog op het... Program staan. We hebben natuurlijk de Sugar Babes hebben al besproken. Dat is goed nieuws voor, de, voor mannelijk en vrouwelijk Nederland die hiermee opgegroeid is. Dan wat nieuws voor, van Nederlandse bodem. Want Crisscross Cross Amsterdam, die wint dus een, een, ja, een 538-woord. Het uh, nummer Hij is van mij van uh, Crisscross Cross Amsterdam is maandag door uh, Radio 538 uitgeroepen tot de grootste Nederlandse hit van het jaar. Het uh, DJ-trio dan de bijbehorende 538 uh, Top 50 Award in uh, ontvangst in de Koen en uh, Sander show van uh, 538. En volgens de jury is uh, Hij is van mij waarop uh, Maan, Tabitha en uh, Busy meedoen. Een unieke samenwerking tussen vier Nederlandse acts en is er op die manier ook een brug geslagen tussen de verschillende genres. Uh, de combinatie van Maan met het frisse nieuwe geluid van Tabitha en uh, Busy en de internationaal georiënteerde zwoele reggaeton beats van Criscos Amsterdam zorgt voor een verrassende creatie. Uh, nooit eerder kwamen deze genres in één uh, ja, een een Nederlandstalig nummer bij elkaar... De prijs is de derde 538 top 50 geworden... die deze maand ook is uitgereikt. En eerder werd de Britse zangeres Mabel uitgeroepen... tot de beste nieuwkomer. En mocht Nielsen een beeldje in ontvangst nemen... in de categorie Members Favorite... voor zijn single Ijskoud. Nou, toch hartstikke knap dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. En zeker als je de prijs van 8 krijgt... Dat is toch wel een van de grotere stations. Maar daarom wordt hier ook nog een keertje extra benoemd. Hey, ondanks dat het een van de grote stations is... hebben ze natuurlijk lang niet zulke lekkere platen... die ik voor jullie heb klaarstaan. Want ik heb voor jullie Sosa UK klaarstaan. Dat is de nieuwe binnenkomer. Dat is even kijken. Ja, de, de tweede nieuwe binnenkomer van deze week met DFCW. She's dirty, she's dirty on the... I love my girl, but she loves magic more My baby's nothing but a dirty fucking cold core. I love my girlfriend But she loves magic more. My baby's nothing but a dirty, fucking cold pool. Dirty, fucking cold pool. Dirty, fucking cold pool. Dirty, fucking cold pool. Dirty, fucking cold pool.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 I love my girlfriend, but she loves magic more. My baby, nothing but I. My baby, nothing but I. My baby, nothing but I. My baby nothing but I baby nothing but my dirty fucking cold for dirty fucking fucking dirty fucking fucking dirty fucking fucking dirty fucking fucking dirty fucking glow for dirty fucking fucking, for dirty fucking glow for dirty fucking glow for dirty fucking glow for dirty fucking glow for dirty fucking glow for dirty fucking cold for dirty fucking cold for dirty fucking cold for Be a distant memory. I can hear the future. Call it, let it wait. Cause you know that we got time to get ourselves together. We got time for us. So baby let's waste our time. Like we'll be young forever. Stay forever young. When we were 17, feels like just yesterday. Let's get it. Yes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 Even though it Past weliswaar niet helemaal meer bij de donkere dagen. Maar nog steeds lekker summer days van Macklemore en Martin Gerricks. worden je net voorbij komen. Lekker jongens. We zitten alweer aan het einde van, uh, bijna aan het einde van het eerste uur. We hebben nog een uh, kleine elf minuten te gaan. Waarin we natuurlijk ook nog uh, de nummer 30 tot en met 20 gaan, en jullie nog gaan presenteren. En uh, dat betekent dat we ook nog een uh, kleine... Uh, nou, wat zal zijn? Anderhalf uur, twee uur ongeveer van, van review te verwijderd zijn. Duurt lang. Maar jij bent al op een aardige... Wat, wat, wat, wat is eigenlijk jouw ervaring eigenlijk geweest tot nu toe de afgelopen dagen? Want daar ben ik eigenlijk wel een soort van, uh, soort van ja, heel nieuwsgierig naar. Ervaring? Hoe, ja, was? hoe heb je het ervaren de afgelopen dagen? Wat vond je het ervan? Ja, super gaaf. En, en het, wa het is de... niet meer dat je... Nou, misschien als je voor het eerst heen gaat dat je naar commerciële feesten gaat. Zo'n mm -hmm. dus Martin Garrix en nou, dat soort feesten. Mm -hmm. ja. Maar het is toffer om nou, bijvoorbeeld de kleinere feestjes te gaan... Dus uh, ik, ik noem wat, een Jay Hardway. Nou, je had het ook over Kees, had je, had je het gisteren? Ja, over Kees. Maar uh, die draait dan voor een label. Dus ja. als, je daar, als je dan kijkt naar uh, bijvoorbeeld j Hardway en Friends. Mm -hmm. Dat is gewoon een DJ, die nodigt allemaal vrienden uit. Dus andere DJ's. Ja. En betaal je 10, 15 euro voor een feest. Maar het gaat er helemaal los. Ja, ah, lekker. En dat is misschien nog vetter dan een, ja. een Martin Garrix... die een hele avond... Uh, Oh. Op een knopje drukken. Ja, ja, dat, dat, ja. de sticky, uh, sticky schuivers noemen ze ze ook wel... Uh. Het, is, het, is, het is ook een beetje een dingetje. DJ's die alleen aan een USB-stickje inschuiven, en dan doen alsof ze aan de knop aan het draaien zijn. Zoals die guy in Tomorrowland, die helemaal los ging op het podium. Ja, maar dat is best wel, best wel een hetze, weet je. Ik, ik snap aan de ene kant wel dat de mensen daar toch wel verontwaardigd over kunnen zijn je, ja, weet je, ik kom daar toch om. Hè. Ik betaalde, je betaalt meestal hè, ook voor de gro echt de grotere feesten. Nou, moet ik zeggen dat die, die prijs die valt natuurlijk alles mee. Maar je blijkt ook, ook aan de locatie. Nou, ja, maar je hebt, je hebt natuurlijk ook, ook hè, kaarten, dat kun je zelf denk ik ook wel behamen. Dat je gewoon, uh, denk ik, uh, ook wel voor bijvoorbeeld een dag, weet je, 70, 80 euro kwijt voor een kaartje. Ja, dat, uh, dat is morgen, of, uh, vandaag en morgen, AMF in de arena. Dat zijn alle grote namen. En dan betaal je gewoon uh, al gauw 90 euro uh, om daar. De commerciële details voorbij te zien komen. Ja, nou ja dat, dat dus. Ik heb uh, een vriend van mij die, uh, die werkt ook bij Long Hard. Die werkt Lauren Hard. Die is Robbie Brouwer is dat. Die heeft, uh, die, dat is ook heel lang geleden. Dat? Maar die stond nog op een gegeven moment bij W&W. Uh, en die hebben toen... Um, oh god, wat heet die plaat nou ook weer? Mainstage volgens mij heet die plaat van hun. Zo goed. Ik van, weet het ja. niet meer. Maar die hebben, toen, um, die hebben ze toen helemaal opnieuw in elkaar gezet. ...gewoon tijdens dat optreden. Die hebben ze gewoon helemaal opnieuw afge uh, in, ieder geval gewoon helemaal in elkaar gemixt. Ja, kijk, en dan laat je dus het verschil zien met de kleintjes en de grootjes. Ja, absoluut. Maar dat, dat, dat was, uh, zeg ik, als ik als globie mag geloven... ...dat schijnt dat, dat zo'n ervaring te zijn geweest. Want gewoon echt simpel voor simpel pakten ze erbij... ...en dan maakten ze uiteindelijk gewoon die plaat van. Nou, dan sta je volgens mij gewoon helemaal hele maatje koken te gaan. Lijkt mij. In het begin zal je denken van, nou, wat zijn die gasten aan het doen... En dan hoor je steeds meer inderdaad de beats, de tonen en dingen bij elkaar komen. En ja, dan de uh, tent uitvliegen. Ja, dat <laughs> kijk, dat zijn, dat zijn hele mooie dingen. Hey, ik heb uh, ook de derde nieuwe binnenkomer voor jullie klaarstaan voordat wij de nummer 20 tot en met 30 gaan presenteren. En dat is uh, Martin Ikin. En uh, met de plaat hoekt. Martin Eking, hooked. En waar hij natuurlijk in de lijst is binnengekomen... dat ga je natuurlijk nu... vanuit de horen krijgen. Yes, dames en heren. Het is 5 voor 8. En dat betekent maar één ding. De nummer 30 tot en met 20. Op plek 30, Heaven van Avicii en Chris Martin. 19 weken in de lijst. En op plek 29, nieuw binnengekomen. Salsa UK. En even kijken. Plek 28, Younger, Jonas Blue en Heavy... Vind je deze week ook alweer zes weken in de lijst. En Summer Days. Martin Garrix, Macklemore en Patrick Weeks. 25 weken in de lijst. Nu op plek 27. Never Be Alone. David Guetta en Morten en Aloha Black. 12 weken in de lijst. Nu op plek 26. Net als vorige week. ...en op plek 25 nieuw binnengekomen... Hoekt van Martin Eking... ...en op plek 24 Bart... ...Skills Push vind je deze week... ...drie weken in de lijst met hun Universal Nation... ...en All Around World... ...van Rehab en A Touch of Class... ...18 weken in de lijst, vorige week nog op plek 20... ...vorige week even kijken... ...en dan drie plaatsen gezakt, want nu plek 23 natuurlijk... ...Midnight Hours, Skrillex... ...en de Boys Noise, Ty Dolla Sign... ...drie weken in de lijst, vorige week nog op plek 2, uh, 24... sorry ...en nu plek 22... twee plaatsen gestegen... In de middel van Alesso en Summer Camp. Twee weken in de lijst. Nu op plek 21. SOS, Avicii en Allo Black. Vind je deze week op plek 20. Dus we gaan afsluiten met nog één plaatje van Avicii. En uh, ik heb heel erg goed nieuws. Ik heb uh, een derde microfoon maar even aangezet. Want ze durft het. Ze durft het gewoon. Ze doet het gewoon. De kleinste vrouw van Noord-Holland. Goedenavond. Goedenavond. En ja, we hebben je al even voorgesteld. Maar ben je ook echt de kleinste vrouw van Noord-Holland? Ik denk het niet. Niet? Nee. Echt? Ja, echt. Echt? Weet je zeker? Ja, ik weet het heel zeker. Hoe groot is ze ook alweer? 1,20. 1,20. Ja, 1,20. Okay. Middelvinger. Hij uh, zegt handen, handen, handen van een kindje van zes. <laughs> het is niet zo groot. <laughs> Toen zei, gisteren haar Malibu Cola bij de bar pakte. Was dat met twee handen. <laughs> en een rietje. Ja, en ik zei nog tegen haar. Niet morsen. Doe nou gewoon voorzichtig. Doe het nou gewoon niet. Ja, we zijn hartstikke aardig voor je. Misschien dat je zelfs nog met je moeder maar weten mag gaan spelen, straks. Oeh. G ga je, ga je Miguel verslaan? Ja. Ja. Nou, is goed. Doen we, normaal gesproken doe je een S.O.'tje, doen we nu een S.O.S.? Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest.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 Never